vriend met het NOS Journaal. In Eindhoven hebben drie overvallen... ...in deel van een netto-rama gegijzeld. De drie Fransen werden uiteindelijk aangehouden... ...nadat ze in een kanaal naast de supermarkt waren gesprongen. Kort na de opening van de winkel... ...drongen drietal de winkel binnen. Een beveiliger die buiten stond... ...blokkeerde meteen met zijn auto de uitgang. De daders gingen er toen via de achteruitgang vandoor. De overvallers sprongen in het kanaal... ...toen ze merkten dat ze achtervolgd werden door de politie. Na een waarschuwingsschot gaven ze zichzelf over... De Nederlandse Dopingautoriteit noemt het verhaal uit de Volkskrant over dopinggebruik bij de Rabobank Wielenploeg schokkend. De Rabobloegleiding stond in ieder geval tot 2007 dopinggebruik toe. De Volkskrant baseert dat op basis van gesprekken met direct betrokkenen, zoals oud-directeur Theo de Rooij. De Dopingautoriteit kan geen tuchtrechtprocedure beginnen. Directeur Ram heeft op Radio 2 gezegd dat daarvoor hardere bewijzen nodig zijn, zoals bekentenissen van renners. De burgemeester van Heerenveen heeft voor vandaag en morgen een noodverordening uitgevaardigd rond de voetbalwedstrijd Heerenveen-Fijnoot. Hij heeft aanwijzingen dat veel Fijnootfans zonder kaartje naar Heerenveen willen komen. Tot morgenavond laat is de gemeente verboden terrein voor de supporters. Er is morgenmiddag een tijdelijke uitzondering voor Fijnootfans die wel een kaartje hebben. Bij een Amerikaanse aanval met een onbemand vliegtuigje zijn in Pakistan zeker negen mensen gedood. De slachtoffers waren mogelijk radicale moslimstrijders, zeggen Pakistanse veiligheidsfunctionarissen. De drone vuurde raketten af op een kamp in Noord-Waziristan, dicht bij de grens met Afghanistan. Drones worden vanuit de VS bestuurd en zijn omstreden. Pakistan heeft eerder geklaagd dat zulke aanvallen de soevereiniteit van het land schenden. Het land heeft de VS gevraagd de aanvallen te beëindigen... Maar volgens president Obama is het gebruik van drones legaal en noodzakelijk. Het weer veel bewolking met vooral in Gelderland, Brabant en Limburg regen... ...in het noorden af en toe zon tot ongeveer 10 graden. Dit was het n ...de Bakker van de ANWB. Er staan files op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht... ...door werkzaamheden tussen Reewijk en Nieuwerbrug, 3 kilometer... ...na een ongeluk op de A29 van Rotterdam naar bergen op Zoom ...bij Barendrecht, 2 kilometer... ...de rechterrijstrook is daar dicht...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 Welkom bij Zandvoort uit Zandvoort, mijn naam is Mario Zandvoort en u bent beland in een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort, hoe kan het ook anders? Ik neem er weer mee terug op reis, terug in de tijd, in de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Als zo pring, hoor u onze herkenningsmelodie van Louis Davis met weet je nog wel houtje, een opname uit 1928. Weet niet of u je een beetje genoten hebt gisteren, de drukte is weer een beetje voorbij, was gisteren een druk. De drukte van je welzijn in Zandvoort. Was natuurlijk gisteren Koningendag. Groot feest in Zandvoort. En natuurlijk ook in heel Nederland. Ja, en het weer, was natuurlijk, het weer zat gewoon helemaal mee. Dus hoe kan het ook anders dat het gewoon een heerlijke dag was om niet te vergeten. TfM Zandvoort. Iedere dinsdagochtend muziek voor eigen bodem. En dit uur heb ik voor u meegenomen. Max Wojski Junior. Doris komt even voorbij. Maar nu eerst vader Abram met een nummer wat hij speciaal voor mij uh, gemaakt heeft. Om het maar te zeggen. Ja. In ieder geval, mijn naam wordt erin gebruikt. Vader aan, met O oh Mario. O oh Mario, waarom zijn toch alle meisjes lief voor jou? O oh Mario, waarom zeg je mij niet hoe? Dit zwarte haren dat hij ieder meisje kan krijgen Mario loopt op het strand en verkoopt uit een man rijpe dadels en vijgen Zijn tanden zijn wit als hij lacht naar de zon Zo verdient hij zijn brood elke dag Armen. Voor hem zijn de zomers te kort aan het strand. Om elk liefhebbend hart te verwarmen. En Mario kust iedereen bij het afscheid en zegt dan tot over een jaar. Veel meisjes die denken weer terug aan die tijd, maar ze weten. De Verenigde Straatenzangers met de Smartklap 1971. Ik heb jou de sleutel van mijn hart gegeven. Daar komt hij aan, hoor, met z'n allen. Ik heb jou de sleutel.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 De sleutel gegeven, oh wacht dat is fout Die heb je zelf Toen weggegooid wat, die sleutel? Dat was de sleutel Van mijn jonge leven nee, Hij zit alles tevoren nou hè En die klap met die sleutel Vergeet ik, nee, ik nooit dat Was te vroeg ook trouwens Jij met je kuren bezorgde me heel wat grijze haren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 Dames en heren, een kleinigheid voor de Verenigde Stratenmuzikanten. Bekend van radio en WW. Je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw. Je praatjes in, ah, willen zijn me we wel trouw. En als zij liggen in je rust, dan zijn er we weer kapers op de kunst. Maar je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw. Je praatjes in, ah, willen ze zijn me we wel trouw. En als ze we zingen weer kapers op de kus Wees verstandig en drangvoud Maar nooit met zo'n mooie vrouw Anders heb je een huiselacht, hey, ben je in je eigen hey, huis te gast, hey, trouw je toch met zo'n mooie hey, jeugd, hey, praktiseer je hey, steeds hey, maar terug. Hey, heb ik het nu wel hey, goed gedaan? Hey, hey, Hoe zal dit nu verder hey, hey, gaan? Want je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw, je brandt steeds af, en zijn wel een trouw, en als eindelijk ja, in armen ja, rust, zijn we kabels op de gezicht. Ja, Zeg je hebt geen spij, want dat gebeurt toch maar al te vaak Nou zeg dan, ik heb geen mooie vrouw. Maar zij blijft me wel altijd droog. Wees verstandig en onniveau. Maar nooit met zo'n mooie vrouw. Anders heb je een reuze last. Ben je in je eigen huis te gast. Jij bent al niet gelukkig met een mooie vrouw Je vraagt je af en zijn we wel vrouw. En als ze eindelijk in je armen rust Dan zijn er weer kapers op de kust Want jij bent al niet gelukkig met een mooie vrouw je af, dat trouw. En als ze eindelijk in je armen rust Van Imka Marina met Harle Kino Daarvoor Weile Max Woosje Junior met Ik ben nog niet gelukkig Met een mooie vrouw Daarvoor Doris met de sleutel van mijn hart En ook hoorde u nog Vader Abraham met O Mario Steeds als steeds aan Zandvoort aan Zandvoort, misschien dat u bepaalde plaatjes denkt van... Hé, hey, die heb ik gisteren toevallig gekocht op de Rommelmarkt, op de Vrijmarkt. Want ja, gisteren was natuurlijk koningendag. Nou, ik heb in ieder geval gisteren een hoop muzieken gevonden. En ik denk van, dat gaan we gewoon vandaag even voor u draaien. Onderweg, Gert Timmerman, Connie Fink, maar is Ria Falk met Als ik de golven aan het strand zie. Als ik de golven aan het strand in de tuin met zand. Oh yeah. believe it Ja. Is leven. Zo trekt hij voort door de hete woestijn. Dit is de straf die men hem heeft gegeven. Dit is het land vol van eenzaamheid en pijn. Brandend zand en nergens water. Brandend zand, dit leven is voor hem een hel. Want zijn land moest hij verlaten omdat hij de vlucht nam uit een kille cel Nooit heeft voor hem de zon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 omdat hij de vloed nam uit een kindercel. Nu is de zon zijn wij al geworden. Nu is de vrijheid een kwelling voor hem. Hij heeft geen doel, geen toekomst voor morgen. Hij is verloren, geen mens hoort nog zijn stem. Brand het zand en ergens water. Brand het zand, dit leven is voor hem een hel. Want zijn land moest hij verlaten, omdat hij de bloed nam uit een hele cel.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 dinsdagochtend, de dag na Koningendag bouwden wij in de Groot met verdronken vlinder. Daarvoor hoorde u Gert Timmerman met brandend zand. Ook Connie Vink kwam voorbij met de toetera En natuurlijk die mooie plaat van Ria Valk met als ik de golven aan het strand zie, dan denk ik aan vakantie. Nou, de meeste mensen van ons die hebben vakantie. Of misschien bent u al met pensioen natuurlijk, dus heeft u helemaal vakantie geniet u helemaal eh, van eh, uw vrije tijd. ZFM Zandvoort. Lokaal onderwijs uit de badplaats Zandvoort. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week neem ik u mee terug op reis. Terug in de tijd aan de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we met onder andere de barflies. Bobby Klein. Maar nu eerst zometeen august te laat. Met het mooie nummer. Het Zeemanshuis bij de haven.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 Ben een echte janmaat en een goed kameraad van de Jantjes geland en ter zee. Ben altijd in mijn stad bij de kaptein in de pas, want bij mij is het altijd oké. Wordt het anker gelikt op een haven in zicht, nou dan is het voor de Jantjes toelezjoer. Want dan haal ik de mop van de tinktangel op, en de beentjes die gaan van de vloer. In het zeemanshuis huis vlak bij de haven, zo valt van matrozen gedoe. Daar jammert men trek hier een meentje, de joel of de menigte toe. Daar zie je ze draaien en zwaaien, al zijn ze ook mijlen van huis. Want Hollandse Jantjes zijn van en kleintjes, die voelen zich overal thuis. Ligt het schip op de ree, als een baken in zee, nou dan is het voor de Jantjes weer bal. Want vlak vlag in top en ze doppen zich op voor een lollige dag aan de wal. Krijg je soms geen verlof, smeer hem dan op de klop, want we hebben geen tijd voor Corvée. Dan maar liever het doet, maar ik geef hem een groet en ik neem een harmonica mee. In het zeemanshuis vlak bij de halven, zo vol van matrozen gedoe. Daar jammert men, trekt hier een meentje, de joelende menigte toe. Daar zie je ze draaien en zwaaien, al zijn ze ook mijlen van huis. Want vallende jaintjes zijn jogele kleintjes, die voelen zich overal thuis. Als een hongerige vier staat een reuze portier Voor de deur in een schoffel vrij Hij is twee meter lang voor de duivel, niet bang Daar is Dempsey een duiveling bij Voor je voet met verzet, zet hij tegen zijn pet En hij krijgt van de jongens een pot Met een goede sigaar en het is voor mekaar Want de Jantjes die zetten hem op Al zijn ze ook mijlen van huis. Want onze jijntjes zijn jouw kleintjes. Die voelen zich overal thuis. Eet met rust. Zou die gaan het mogen en pak de michje kuiske. Dat zachte man doet er Ik zet die in het huiske. la la la la tra -la, -la, -la, -la, tra la la la la la Wie ik al het grote woord? Was voor wie? Toen hou ik heel wie jeder een meisje aan mijn ziel. Ik mag wissigs, ik aardig kind, met onderkopend duikske. Ik Die dan met dat meisje af, op een of van huisje. Wie la la la. ik laat je vriegen kom, ik was vol homo Genomen afscheid in de gang, ik weet het nog zo goed. Op een verscheen de schoonpapa, hij zag toen met de vluisje Wat dat met mijn dochter nu, daar in dat duister huisje Tralalala, tralalala Ik ben het niet komt, maar klopt er aan de deur. Daar zegt de jong, kom du maar in, er heel goed voor. Nu heb ik toch neem het door, er steekt niks in wie het Daar vroeg ik Peter, zet niet meer met de engelke in de hukske. En dat was Frits... Het Huiske, ook hoor u de Butterflies met Dixieland. Bobby Klein met de Volendamse Jodelaar. En natuurlijk Laat. met het Zeemanshuis bij de haven. Zand Zandvoort nog meer mooie muziek. Ik heb klaarstaan voor de Jetje van Radio Oranje met het mooie nummer. Die morgen word je wakker, maar nu is Kees Pruis met Zo Af en Toe. Als je niet lekker bent, je kou of griep te pakken. Dan slik je pillen, poeiers, maar het helpt je niks.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 Ik maak zo af en toe <hijen> Een heel klein slippertje <hijen> Een heel klein slippertje <hijen> Dat is zo fijn <hijen> Die morgen hoor je wakker, dan is hij voor de bakker Niets dan oranje vlaggen, en mensen die wel lachen De moffen dan verdwenen, zijn staart tussen de benen En buiten in de straten, hoor je geen Duits meer praten Dan gaan we samen hossen, ons van die druk verlossen We gaan weer fijne Ajax, niet met de fiets, maar Ajax. Chauffeurs dan weer verdienen, we hebben weer benzine We hebben ook weer koeien, die in de weide loeien En in de plakken trappen geen durft te gatten En s'avonds brandt het licht weer Je ziet geen Duits gezicht meer De dus spoorsteen kan weer roken De melk weer overkoken We mogen weer kamperen En in een boot logeren. Nooit meer een sirene. De oorlog is verdwenen En als we s'avonds wandelen gaan Dan zoeken we naar een donkere land Dan geven wij elkaar Morgen word je wakker, dan is hij voor de bakker. Geen arbeidsdienst in kampen en andere Duitse rampen. Nooit meer productie slagen, maar wel gevulde magen. En iedereen brengt hulde aan onze goede gulden. Je kunt weer boter kopen, op echte schoenen lopen. Je kunt weer biefste bikken, gebakken, pieper slikken. We drinken echte koffie, je weet wel wie van boffie. De auto's gaan weer rijden, we eten spek met eieren. De kippen hebben loodjes, met broodjes, we gaan op taartjes schuiven en erfde zoet met kluiven. We eten carbonaatjes en roken weer piraatjes en grote knapsigaren. sigaren. De schepen gaan weer varen met zee voor twee gemorsten. We eten mee voor dan zeggen we allemaal tot elkaar: dat is de fijnste dag van het jaar. Dan geven we. Van Nederland, oranje boven. Daar is voor een soldaat geen beter leventje te denken, dan in de betoet, dan in de betoet, dan in de betoet. De vliegen er als gekken op zijn allermin te wenken, alleen de petoet, alleen de petoet, alleen de petoet. De wanden zijn bedekt met prima verdrukt verloer, een kostbaar per persisch kleed ligt op de pasgevrij van vloer. En iedereen vertroetelt hem als was een eigen broer, alleen de petoet, alleen de petoet, alleen de petoet.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 Een mens wordt al vergouwen als die donkere fiets is leeft. Alleen de petoet, alleen de petoet, alleen de petoet. Hij neemt de telefoon en belt een dame van zijn kennis. Vanuit de petoet, vanuit de petoet, vanuit de petoet. Zeg Pop, heb je ambitie in een klein pateetje tennis? Hier in de petoet, hier in de petoet, hier in de petoet Of weet je wat je doet? Zeg, breng gerustig leutjes mee Bestel dan bij de wacht wel wat gebakjes en wat thee Dan maken wij een dansje tot de bel gaat voor die mee Alleen de alleen de petoet, alleen de petoet Alleen de petoet al Natuurlijk niet zo, nog het hoorde zo te wezen. Alleen de petoet, alleen de petoet, alleen de petoet Alleen er was waarschijnlijk spoedig te vrezen Alleen de petoet, alleen de petoet, alleen de petoet De rust die het juist zo prettig maakt, was stellig, val eraf Want binnen veertien dagen zat voor een of andere straf Het hele Hollandse leger met zijn alles stand Alleen de petoet, alleen de petoet, alleen de petoet ja, dat was muziek van Loop Bandy met in de Petoot. Daarvoor muziek van Jetje van Radio Oranje... met die morgen word je wakker. En natuurlijk ook Kees Pruis met zo af en toe een griepje. Nou, dit weer is natuurlijk erg verraderlijk. Zo is het mooi weer en zo koelt het s'avonds weer heel erg af. FM Zandvoort en alle leuke dingen komt ook weer een einde. Dit was Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. Of is nog steeds Mario Zandvoort natuurlijk. Volgende week ben ik weer van de partij met weer... een reisje terug in de tijd in de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Als u het programma nogmaals wilt beluisteren... Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Ik wens u nog een hele fijne week. En misschien tot volgende week. En anders, tot een andere keer. Ik heb nog een paar stukjes muziek voor u. Onder andere Wil Verdi met Wie is daar? Lucy dus Koopman en Dick Doorn met een recht en een averecht. Maar nu eerst de Ramblers met Hij wel. En ik zeg graag tot ziens. een lief buurmeisje ze zat bij me in de klas ik hielp haar met haar sommetjes en na school droeg ik haar tas ik ontdekte veel te laat dat ik verliefd was op haar want toen was mijn kans verkeken ik had een medeminnaar wij waren beiden verliefd op Petronel maar ik mocht haar nooit zoenen hij wel, des avonds hing ik steeds als eerste aan haar bel, maar ik mocht nooit naar binnen. Hij wel eens op een bal kreeg de bond, maar hij kreeg iedere dans. Het was zo klaar als een klontje, ik had geen schijn van een kant. Zij is met hem getrouwd en ik bleef vrijgezel. Maar ik heb er geen spijt van. Hij wel.